De vrek in de struik Er leefde eens een arme boer. Hij was overgeleverd aan de genade van zijn sluwe baas, de herenboer. De herenboer liet hem dag en nacht werken op het veld. maar betaalde hem nooit. <tiedat> Jij wil geld om op de boerderij te werken? Dat is het grappigste wat ik ooit heb gehoord. Niemand betaalt boeren voor iets simpels als boer zijn. <laughs> ik betaal voor jouw onderdak en eten. Is dat niet genoeg? Weet je wel hoeveel jouw eten mij kost? Ik bedoel, kom op. Heb je echt drie maaltijden per dag nodig? Natuurlijk heb ik dat nodig. Ik werk erg hard op het veld. Oh, nee, nou ja, het is alleen boer zijn. Hoe moeilijk kan dat nu zijn? Oké. Okay. Nu heb ik andere dingen te doen. Spreek me de volgende maat aan en vertel me dezelfde grap. Dan zal ik erover nadenken. De boer ging altijd teleurgesteld weg van de herenboer zijn huis. Hij dacht vaak erover om te stoppen met het werk. Maar hij was bang dat hij geen ander werk kon vinden. Maanden gingen voorbij en geen geld werd betaald aan de arme boer. Toen, op een dag... Genoeg is genoeg. Ik ben niet gelukkig hier. Ik kan hier niet meer werken. Heer, ik heb nu drie jaar hier gewerkt. Ik wil betaald worden. Ik zal niet weggaan totdat je me alles betaald hebt wat ik verdien van mijn harde werk. Hmm, je hebt gelijk. Je pak aan. Eén, twee, drie. Wat is dit? Slechts drie centen. Slechts. Wat bedoel je met slechts? Dit zijn drie centen. Wanneer ben jij voor het laatst in de buitenwereld geweest? Wat weet jij nu hiervan? Dit is een fortuin. Is dat zo? Oké okay dan. Als ik een fortuin verdiend heb, dan hoef ik niet meer voor jou te werken. Wat? Ik ben er klaar mee om te werken voor iemand die me niet waardeert. Ik weet dat op een dag iemand mijn eerlijkheid en harde werk zal waarderen. Vaarwel. De boer verliet de velden. Hij wist dat het drie cent niet genoeg was, maar hij was blij om een beetje geld te hebben om te overleven. Even verderop hoorde de boer een vreemd geluid. Het kwam van achter een boom. Hij kwam dichterbij en riep. Gaat alles wel goed? Uh, <laughs> Waarom ben jij hier? Ik heb niets wat jij kan stelen. Stelen? Waarom zou ik van je stelen? En waarom huil je? Ben je gewond? Een gemeene man stal mijn pad met goud. Ik had het gevonden aan het eind van een regenboog en... Aan het eind van een regenboog? Ik dacht dat dat een sprookje was. Nee, dat is het niet. Ik had mijn goud, maar nu is het weg. <lacht> Oh, alsjeblieft, niet huilen. Nou, het is niet hetzelfde als een pot met goud, maar ik geef je deze. Dit is dan niet veel, maar het is alles wat ik heb. Oh, maar, maar wat ga jij nu doen? Maak je maar geen zorgen om mij. Het komt wel goed. Volgens mij heb je dit geld harder nodig dan ik. Ik wist dat jij de ware was. Ik wist dat je me niet zou teleurstellen. Huh? Wie ben jij? Ik ben een dwergengel. We worden elk jaar gestuurd om die ene man te vinden die onze magie waard is. Ik ben onder indruk van je aardigheid, mijn vriend. Vertel me, wat wil jij wensen? Ik kan je drie wensen vervullen. Eén voor elke cent. Oh, dit is raar. Vertel jij mij de waarheid? Vertel me je wensen en je zult het weten. De boer dacht een tijdje na. Uiteindelijk wist hij wat hij wilde hebben. Ik weet het. Als eerste wens ik mij een boog dat alles raakt waar ik op schiet. Als tweede een viool dat iedereen zal laten dansen als ik het bespeel. En als derde wens ik dat iedereen me dat geeft waar ik om vraag. Ja, wensen zijn vervuild. Gebruik ze verstandig. De boer was nu blijer dan ooit tevoren. Hij liep vrolijk rond terwijl hij bedacht wat hij kon doen. Op dat moment kwam hij een man tegen die stenen gooide tegen een boom. Dag meneer, waarom gooi jij stenen naar deze arme boom? Ik gooi geen stenen naar een boom, jij idioot. Ik probeer die bloem naar beneden te halen. Dat is de mooiste bloem ooit. Het bloeit alleen eens in de vier jaar. En dat daar, daar zo, op de hoogste tak van deze boom, is de enige bloem in deze wereld. Het is erg waardevol, weet je. Veel mensen hebben al geprobeerd die bloem naar beneden te halen, maar niemand is het ooit gelukt. Oh, uh, ik kan het uh, proberen. <laughs> ik zie een pijl en boog daar. Denk je dat je de enige boogschutter bent die het probeerde? Niemand kan zo hoog mikken. De boer spande een pijl. En mikte op de wortel van de bloem, die op de hoogste tak groeide. En zonder erover na te denken, schoot hij op de tak. De pijl ging hoger en hoger, alsof het vanzelf ging. En met één soepele beweging. de bloem viel in de boer zijn handen. Dat is onmogelijk! Hoe heb je dat gedaan? Wel, eerlijk gezegd, een dwerg... Oh, het maakt me niet uit. Geef me de bloem. Maar ik heb het neergehaald. Waarom zou ik het aan jou geven? Dat is oneerlijk. Ik zag het eerst en vertelde je erover. Hmm, je hebt gelijk. Oké, okay, ik zal je de bloem geven. Maar je moet me een beloning in ruil geven. Want weet je, ik heb alles gedaan. De boer was een eerlijke man. Maar de man die voor hem stond was een echte vrek. Iedereen in de stad wist dat de vrek een slimme, jonge man was. Hij liet iedereen voor hem werken, maar betaalde nooit. Niemand vertrouwde hem. Maar de onschuldige boer wist niet van de handigheid van de vrek. Je hebt gelijk, mijn vriend. Ik zal je 500 goudmunten betalen voor deze prachtige bloem. Ben je het ermee eens? Oh, absoluut. Hé, hey, wacht. Wat ga je doen? Je bent me 500 gouden munten schuldig. Wat ga je eraan doen? Op je viool spelen? <lacht> Tot ziens! Ja, hij heeft gelijk. Wat kan ik anders doen dan op mijn viool spelen? En precies zoals de dwerg had beloofd... begon de vrek te dansen op het liedje van de boer. Hij huppelde en draaide en zwierde met de wind mee. En de boer bleef op zijn viool spelen. Na een tijdje gleed de vrek uit en viel in een struik... en toch kon hij niet stoppen met dansen... ondanks dat de doornige struik zijn kleren kapot maakte. Oh, heb wat genade! Stop alsjeblieft, ik zal je je beloning geven... In mijn shirt. Daar zijn twee rode zakjes. Pak ze! Ik heb alleen gepakt wat je me beloofd hebt. Je had me mijn beloning meteen moeten geven. Vaarwel nu. De vrek probeerde zijn kleren op te pakken. Maar hoe dan? Al snel verspreidde het nieuws zich door de hele buurt. De vrek was niet meer zomaar een vrek. Hij was de vrek in de struik. Ah, ik zal het hem leren. Wat denkt hij wel niet van zichzelf? De volgende dag ging de vrek boos naar de rechtbank. Hmm, ik snap het. Een man met een viool en een boos je ehm uh, koud? Ja, uw ex-koud. Hoe kan iemand koud stelen? Hij stal mijn goud, heer. Goud. Mijn 500 gouden munten. Ah, goud. Ik wist dat er iets niet klopte aan deze klacht. Harvey. Alles wat je moet doen is een klacht opschrijven. Hoe moeilijk is dat? Huh? Dus een jonge man met een viool staal je 500 gouden munten. Breng de man met de viool en de boog. Het was erg lastig, maar uiteindelijk werd de man met pijl en boog gevonden en voor de rechter gebracht. Je bent beschuldigd van het stelen van 500 gouden munten van deze man. Heb je iets te zeggen ter verdediging? Ja, uw excellentie. Ik heb van niemand gestolen. Deze man heeft het mij gegeven. Als beloning dat ik hem de bloem van de hoogste tak van de boom heb gebracht. Hij liegt. Ik heb helemaal geen beloning gegeven. Nou, jongeman. Het is moeilijk te geloven. Want uh, 500 gouden munten alleen om hem een bloem te geven? <lacht> Maar ik spreek de waarheid Nee, hij stal het van me en toen duwde hij me in die struik Hij liegt. Doe ik niet Ja, dat doet hij Oké, okay, dat is genoeg Luister, uh, man met de viool De klachten tegen jou De vrek in de struik <tus> Ik bedoel, deze aardige man hier is erg overtuigend ik zal daarom de man met de viool en boog dat vijf jaar zelf veroordelen. Je moet ook de vijfhonderd gouden munten teruggeven aan de vrekken. <kijkt> Ik bedoel deze man hier. Ja. Ik begrijp het, uw excellentie. Maar kunt u mij een laatste ding toestaan? Ik zou graag mijn viool voor de laatste keer bespelen. Nee, uw excellentie. U kan dat niet toestaan. Alsjeblieft niet. Oh, maar het is slechts een onschuldige wens. Nee, dat is het niet. En hoe kan hij vragen de viool in een rechtbank te spelen? En... Ik kan niet geloven dat het zijn laatste wens is. Hij gaat maar voor vijf jaar naar de gevangenis. Niet eeuwig. Eh... Uh... Ik begrijp het. Wat je zegt is logisch, maar... Maar op een of andere reden kan ik geen nee tegen hem zeggen. Ik ben geneigd om zijn wens te vervullen. De boer glimlachte, omdat hij wist dat de rechter geen nee kon zeggen. Ik wens dat iedereen dat wat ik wens zal vervullen. Oh, jeetje, waar zijn de bewakers? Alsjeblieft, alsjeblieft hou me vast. Maar het was al te laat. Op het moment dat de boer op zijn viool ging spelen, begon iedereen in de rechtszaal te dansen. Niemand kon het weerstaan. Niet de frek, niet de bewakers. Zelfs de rechter deed met ze mee. Oh, oh, oh wat gebeurt er nu? We dansen allemaal, uw excellentie. Oh, uit je mond, Harvey. De boer stond recht voor de vrek en stopte met het spelen op zijn viool. Vertel iedereen de waarheid of ik zal je de rest van je leven laten dansen. Huh, huh, huh, bewakers, arresteer hem voordat hij zijn viool weer bespeelt. Maar de boer was sneller dan de bewakers. Oh, stop, alsjeblieft, stop. Ik geef het toe. Ik geef het toe. Je hebt niet gestolen. Ik gaf je de 500 gouden munten als beloning om de bloem naar beneden te halen. Van de hoogste tak van de boom. Is dat waar? Ja, het is waar. Nu dan. Het is geregeld. De man met de viool is onschuldig. De vrek heeft de tijd van de rechtbank verspeeld door te liegen. Hij moet een boete van 500 gouden munten betalen aan de man met de viool en boog. En ook moet hij al zijn weelde geven aan de mensen uit zijn stad. Dat zal je de waarde van eerlijkheid boven weelde leren. Zaak gesloten. De boer werd toen vrijgelaten. Hij ontving de weelde die hij verdiende. Maar hij was een hardwerkende en vastbesloten man. Hij kocht een stuk grond en ging door met het boerzijn. Niemand was verbaasd om erachter te komen dat de vrek een hoop geld aan mensen schuldig was. Nadat hij al zijn wilde had weggegeven, had de vrek in de struik geen geld meer. Hij moest de rest van zijn leven werken en geld verdienen. Het einde